...een strafman met het NOS Journaal. De boet voor een dreigende aanslag door moslim-extremisten. In de Noord-Duitse stad zijn daarom extra veiligheidsmaatregelen genomen. Duitse media melden dat er bij een aantal openbare gebouwen politiebusjes staan... ...en dat sommige patrouillerende agenten automatische wapens bij zich hebben. Een woordvoerder van de politie in Bremen zegt tegen de NOS... ...dat ook een synagoge in Bremen extra wordt beveiligd. Verder wil de politie geen details kwijt over de aard van de dreiging. Op de plek in Moskou waar Boris Nemtsov gisteravond werd vermoord, leggen steeds meer mensen bloemen. De mensen die de Russische politicus de laatste eer komen bewijzen, zien de moord als een rechtstreekse aanslag op de oppositie. De 55-jarige Nemtsov, een fel van president Poetin, werd vier keer in de rug geschoten door een man die uit een auto kwam. Er is nog niemand opgepakt. Poetin zegt dat het erop lijkt dat Nemtsov het slachtoffer is geworden van een huurmoord. Indiase economen zijn voorzichtig optimistisch over de eerste volledige begroting van premier Modi. Zijn regering wil meer buitenlandse investeerders aantrekken en miljarden steken in de gebrekkige infrastructuur. Beleggers en zakenmensen hadden gehoopt dat de hervormingen net zo ambitieus zouden zijn als in 1991. Toen stelde de Indiase economie zich open voor de rest van de wereld en ging de welvaart in het land met sprongen vooruit. Toch staat India met een jaarlijkse groei van ongeveer 8% op het punt China voorbij te streven als snelst groeiende economie ter wereld. De lijsttrekker van de PVV in de Eerste Kamer, Marjolein Faber... heeft voor partijwerkzaamheden een bedrijf ingehuurd... waarvan haar zoon mede-eigenaar is. De PVV bevestigt berichtgeving hierover in NRC Handelsblad. Faber heeft het bedrijf van haar zoon ingezet... voor het beheer van de website van de PVV in de provincie Gelderland... waar ze sinds een aantal jaar fractievoorzitter is. Volgens de NRC gaf de Gelderse fractie in 2012 en 2013... bijna 8500 euro uit aan kosten voor de website. Op advies van een hoogleraar integriteitsrecht, heeft Faber de samenwerking met het bedrijf van haar zoon inmiddels beëindigd. Het weer, de zon schijnt geregeld, maar vanuit het westen raakt het aan het eind van de middag bewolkt en trekken lichte buien over het land. Morgen meer bewolking en nu en dan buien, ook dan waait het stevig en het wordt nog iets zachter met maxima rond de 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Hoera, ik ben een troetelschijf. Hildersum 3, Ria, Valk. Hoera, ik ben troetelschijf. Hoera, ik ben troetelschijf. Ze draaien nu mijn platen hele week. Okay. Vacaturebank. Hartelijk dank.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 Kom terug Al duurt het Nog zo lang Hij had Gevaren Vele vele Jaren Het was een werk Zag hij na al die lange jaren Dat zij altijd in spanning had gewacht Het was verdriet wat hij in haar ogen zag Terwijl hij haar kuste, luisterde hij zacht And the last day. Voor de laatste keer Jan Boezeroen, pseudoniem van Johnny Govert... geboren in Steenbergen op 2 oktober 1933... is een Nederlands artiest die vooral in de jaren 70 en de jaren 80... enkele grote Nederlandstalige scoorde. Jan Boezeroen brak in 1970 door met het nummer De Fles... waarvan de tekst geschreven werd door Enrico Pauli... pseudoniem van de Amsterdamse zanger Henk Pauwe... op muziek van Jan de Koning. Pouwen schreef ook Hallo Bandou, dat deed de, de, hij de voor de Willy Derby en Jack Nijs.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 Met O Heide Roosje. Zometeen onderweg Reggie van den Burg. Maar eerst die Walter en de kikkers met Kia Onepon.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 Datzelfde werd gevraagd door iedereen Toen daar eindelijk de kok aan dek verscheen Die waarschijnlijk was gevallen in zijn eigen soepenballen, Want de pan zat vast om zijn oren heen Hé, hey, waar zat jij toen het treep is gestand? Had jij ook toevallig met iets in je hand? Toen die vreselijke deun kwam op het zand Waar zat jij toen de treep is gestand?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 En hij is de grote man achter het succes van talloze artiesten in het levensliedgenre. En hij woont nog steeds in Breda. Sommigen kennen hem als vader Abram en anderen als Pierre Carter. Maar hier is hij.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 Meisjes van dertien, niet zo gelukkig. Meisjes van dertien, een de net tussenin. Te groot voor de pop, te groot voor de meers, te klein voor de lief, te klein voor de keers. Met een glimmende neus en met knoop.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 De nette zin, te groot voor de poppen, te groot voor de me. Van 13, van. Meisjes van dertien. Groen de maar wang. Meisjes van de dertien. Grigel Maran.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 Geuren, daar geens bij Hillegom. Dan zegt moeman: de bloemenvelden mogen we niet missen. Maar pa ik ga vissen, wat zie je dan zo'n bloom? Na enige discussie komt er een echtelijke wrijving. Maar wenst hem een verstijving of een tamelijk dik gezwel.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 Kavalkade in een motorbusje stappen, de kinderen gingen grappen en deinen heen en weer.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 kreten, een slang hit me gebeten, ik ga aan het hoekje om. Maar zegt het is een fietsband, leg niet zo gemeen te janken, dat heen aan je vaart te danken, die wou toch naar Hillegom. Ze penst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage, zegt iets van een blamage, zo'n dikke dronken ors.